Daarna kan gepraat worden over een eventuele schadevergoeding. Scheringa wil de civiele rechtszaak in het voorjaar starten. Het echte debat over de familie Nikolic in Utrecht... is de afgelopen avond niet gevoerd. De partijen in de Utrechtse gemeenteraad hadden drie uur nodig... om te bepalen wat er wel en niet openbaar gemaakt mocht worden... over de Roma-familie. Collegepartijen willen niet dat er gepraat wordt... over de strafbare feiten die de familie heeft gepleegd. De oppositie in de raad vindt dat het debat dan niks meer voorstelt omdat het volgens hen in hoofdzaak gaat om de strafbare feiten die de familie Nicolich heeft gepleegd. Utrecht kreeg woensdag toestemming van de rechter om de Zigeunerfamilie uit hun huis te zetten. Zolang het debat niet is geweest, wordt er geen actie ondernomen tegen de familie. Het weer koelt sterk af, plaatselijk tot min 15. Overdag neemt de bewolking toe en vanuit het noorden gaat het, na de ochtendspits, op steeds meer plaatsen sneeuwen. Temperaturen tussen 2 graden aan de kust tot min 5 in Limburg.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 We doen het vannacht als volgt. Het draait helemaal om vragen. En je kunt bellen als je rondloopt met een vraag naar 0800-1121. Gewoon zo'n vraag die in je op is gekomen en waarvan je denkt... van wat zou het makkelijk zijn als er iemand was met verstand van zaken... die me daar iets meer over kon vertellen. Dan bel je 0800-1121 en straks als je denkt... hé, hey, dat is nou net iets waar ik het antwoord op weet, dan bel je ook... Je kunt ook mailen, nachtzuster, apenstaartje omroep, Je kunt twitteren via apenstaartje nachtsuster. En je bent ook van harte welkom op de chat. En die vind je dan weer op www.nachtzuster.net. En dan gewoon even linksboven de chat aanklikken. En op die pagina, daar noteren we ook alle vragen die nog niet beantwoord zijn. Dus misschien staat daar dan later in deze uitzending nog iets voor je tussen. Maar eerst vragen verzamelen. En daar heb ik jou bij nodig. Dus bel even 0800 1121.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 Nachtzusten, zisten, wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht zisten, al ik de morgen heb. <zorgaan> wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nacht hoe nacht aan wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, iets aan de <hijen>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 Nachtje ster, Nachtje ster, de pijn, de pijn, de pijn, de pijn, de pijn. Nachtje ster, Nachtje ster, Nachtje Doe maar, heten ze. En het liedje heet En ik vond het wel toepasselijk. Anneke. Goedenavond Astrid. Hallo. Hallo. Hey, ik vroeg me vandaag af ze hebben die kopie van de Mona Lisa en de Prada gevonden. Nou, ongelooflijk. En die moet ongeveer uit dezelfde tijd zijn. Maar hoe weten ze nou dat, uh, dat niet die in het Louvre de kopie is, maar die uh, in de Prada wel? Ja, precies. Maar wat is een kopie, hè? Ja, precies. Nou ja, het is eigenlijk, eigenlijk is daar niet echt een, uh, een kwestie van te maken. Je hebt, een kopie, nee, je hebt een origineel en je hebt een kopie. Ja, maar hoe weten ze dan welke van de tweede kopie is? Ja. Dat was mijn vraag. Ja, goede vraag. <laughs> Oké, <Okay>, nou wie <laughs> weet weet ik ook dat dat Wat vind je van de Mona Lisa? Wat zeg je? Wat vind jij van het schilderij? Van de Mona Lisa? Ja. Ik heb hem jaren geleden ooit in het Louvre uh, gezien... en daar stond zo'n ongelooflijke haag mensen voor... Ja. dat ik eigenlijk niet echt onder de indruk was. <laughs> Want je zag voornamelijk de kruin van de meneer voor je. Of de sfeer was. En de sfeer is dan misschien ook niet goed als je met veel mensen naar zoiets staat te kijken. Ja, misschien. Ja. Maar je was niet onder de indruk? Nee, niet echt. Maar ik was toen ook nog veel jonger. Maar je, maar je dacht wel, ik ga even kijken. Dan heb ik hem gezien. Ja, natuurlijk. Ja, nee, Als je er toch in de buurt bent. Ja. ja zo. zo ben ik ook wel. Ja. ja ik, wat ik maar nooit kan begrijpen is dat zo'n schilderij zoveel geld opbrengt. Ja, maar dat heb ik met alles eigenlijk. Heb je met alles nee, dat je niet kan om, begrijpen om, hoe het zoveel geld opbrengt? Ik snap ook niet waarom een bankdirecteur zoveel geld opbrengt. <lacht> nou, opbrengt? Nou ja, ons kost natuurlijk, maar ja. dat hij daarmee naar huis gaat. Ja. Wow. Ik heb het altijd met huizen. Ja, dat, dat, dat, dat is ook de grond van de hele crisis nou. Ja. Dat, dat weet je, vroeger schreven ze af op huizen, mm -hmm. want op een gegeven moment moet hij gesloopt worden en heeft hij eigenlijk een negatieve waarde. Ik woon in een houd, oud huis, dat willen ze gaan slopen. Toen ik erin kwam wonen, was de waarde 25.000 gulden. De gulden ook, hè? Ja. ja. En nou ze willen gaan slopen, is die 130.000 euro waard. Dus geen wonder dat dat, dat, dat dan idioot duur wordt. Terwijl ze hebben ongeveer drie maanden huur aan onderhoud gedaan in al die jaren. <lacht> dus dat, dat is gewoon... Dat, daarom denk ik dat die woningbouwverenigingen nog veel meer plat gaan. Want... Um, ik bedoel, de de waarde op papier is veel hoger dan in feite. Want in feite kost mijn geld, mijn huis nu geld, want de slopen kost geld. Ja, ja. En dat moet dan ook weer op de volgende op de volgende woning moet dat bedrag terugverdiend worden. Nou, dat kan natuurlijk niet. Wat een toestand hè? Ja, maar dat is gewoon een van de idiote rekenmethodes. En dat hebben we met name aan de bouwfraude en de goed speculatie. Maar goed, het heeft er ook mee te maken dat we het betalen. Ja, maar je moet toch wonen? Nee, maar als je als je zo naar een schilderij kijkt, kun je ook zeggen van nou, je haalt bij de Xenos haal je voor een tientje schildermaterialen. En je doet het zelf. Ja, ja zo goed kan ik niet zeggen. <laughs> ik <worden>. ook niet. <laughs> ja, dat is natuurlijk met veel dingen, maar met huizen, kijken. en de Mona Lisa is niet een eerste levensbehoefte, maar wonen wel. Dus dat vind ja, ik toch verschrikkelijk. bescherming. Ja. Goed, maar je belde over de Mona Lisa... en ik ja, maak weer de vrij onlogische stap naar huizen, sorry. Het ja, ja, ging over dat de dingen zo duur worden, dat ik dat ja. niet snapte. Ja, maar de, de vraag was eigenlijk... want voordat ik daar weer allemaal mensen over krijg die gaan bellen... maar bel even naar 0800 1121 als, uh, als jij weet hoe het zit... met de twee versies van de Mona Lisa. Welke is het origineel en welke is de kopie? Ja, nee, ze zeggen dat in de Prano het... Uh, het... De kopie is, maar hoe weten ze dat? Dat ja. is mijn vraag. Ja. 0800 1121. Ik doe mijn best, Anneke. Goedendag, ja, veel plezier. Oké, okay, dank Doei. je. Dag. Edison? Ja, goedendag. Wat een mooie naam. Ja, ja toch? Nou, jij denkt ja. zelf, van mij had het niet gehoeven. Maar het is in bepaalde streken van deze wereld vrij veelkomend, hoor. hoor. In welke streek is dat dan? Zuid-Europa, Zuid-Amerika. Heette daar veel Zuid mensen in de Verenigde, edes, nee? Verenigde Staten. Oh. Het is een beetje Latijnse naam, zeg maar. Ja, nou wat grappig. Kijk, maar het is, het is een, een, een Germaans of een, een noord europese uitvinder. Maar, ja. ja, maar dan is het zijn achternaam. Ja, net zoals met Mercedes, weet je wel. Dat is ook een... hele uh, is ook is een mooie een hele, naam. naam bij ons. voor vrouwen. Maar dat, uh, hier rijdt iedereen erin. En bij ons erop. Of... Uh, nou, maakt niet uit. Maar waar is bij ons erop? <laughs> <Daarop. laughs> Zuid-Amerika. Oké. Okay. Ja. Nou. Hé, hey, maar ik had een vraag. Ja. En dat was uh, over het uh, internet. Ja. Uh, ik vroeg me eigenlijk af hoe het eigenlijk uh, mogelijk is om bepaalde informatie van jezelf, of, of ni uh, niet, niet te de deleten, maar ik vind het zo vreemd, want alles wat je op internet zet, uh, de, ja, je weet dat daar alles mee gedaan kan worden. Dus, dus, dus alles wat uit je vingers rolt, dat, uh, dat heb je zeg maar uh, de lucht in gegooid. Maar ik vind het zo vreemd. Ik, ik heb, uh, gisteren heb ik nog even wat gegoogeld op een bepaalde zoektermen. Ja. En daar kwamen zelfs, zelfs uh, comments van mijzelf uit uit 2001. <laughs> ja. En dat vind ik eigenlijk, ja, ik vind dat een beetje, niet dat ik daar uh, gek van word of zo, maar dat ik denk ik van, nou, op een gegeven moment moet dat toch, ja, uh, dat die capaciteit moet op een gegeven moment ophouden. Op een gegeven moment moeten bepaalde, uh, ja, ik snap niet waar al die informatie, waarom dat allemaal zo uh, vast blijft staan, zeg maar. Dat, dat gaat echt boven mijn uh, pet. Of uh, dat, dat, dat snap ik niet. Mm -hmm. Dus eigenlijk... Um, ja, uh, ik probeer even praktisch jouw vraag te formuleren. Nee. Dus hoe is het mogelijk dat alle informatie op internet... Bestaat? Dus ja, vraag <laughs> hoe is het mogelijk Doe dat uh, alle informatie op... bestaat? Dat is wel een hele ja, op, de vraag, op, de, op de vragen blijft, weet je... Op een gegeven moment heb je toch zoiets van, uh, ja, dan, dan, uh, dan, dan is er zoveel erop gegooid. Ja. Dan, moet je daar toch, dan moet je daar toch niet meer bij kunnen. Maar dat is echt onzin, want ik heb, ik er maar twee woordjes in. Want mijn eerste comment, uh, dat, dat was naar aanleiding van die, uh, de 9-11 uh, gebeuren. Ja. En uh, precies diezelfde draad, die, die krijg ik dan gewoon. Dat vind ik zo maf. Nou, dat is, het is nou niet alsof er over dat onderwerp verder niks gezegd wordt. Dus dat is inderdaad wel raar. Nee, dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Ja. Dat, dat is het juist, joh. Dan denk ik van, uh, hoe, hoe is het mogelijk, joh? Maar... En hoe, en hoe kun je überhaupt uh, daar weer vanaf komen? Kijk, ik heb zoiets van, ja... Eh, ik, ik wil helemaal niet, niet dat, dat, dat mensen weten hoe ik toen over bepaalde zaken dacht, weet je wel. En per ongeluk, als ze als mijn... Uh, inlognaam in intikken. Ja. En je ziet mijn hele... gebeuren toen op dat moment, dan denk ik van... shit, nee. Ik, ik denk er momenteel heel anders over, bijvoorbeeld... over een heleboel dingen. Ja, dat is eigenlijk wel iets waar... we, waar men eigenlijk weinig over nadenkt. Hè? Dat alles wat je op internet eigenlijk... een soort tatoeage is. Dat het is natuurlijk. niet alleen maar voor het moment, het is voor altijd. Ja, maar niet alleen voor jezelf... maar vooral ook voor anderen die jou willen analyseren. Kijk, uh... Als ik morgen uh, bij jou kom solliciteren en jij, tik, en, en jij, uh, jij ziet en, en je hoort wat informatie van mij. Ja. En je, tikt dat en je googelt dat, ja, dan, dan wil je me nooit meer zien, denk ik. Oh, is het zo erg? Nee, maar, maar dat is, het is. Ik moet er wel eens aan denken als ik op Facebook uh, maar foto's zie van uh, mensen die dronken zijn geworden op een feestje. Ja, maar die, die, die sociale netwerken, daar moet je helemaal niks mee doen hoor. Want. Uh... <laughs> Dat is. Uh, nee, dat is. Te, ja, maar dat is dus, dus te laat, ik denk ik. Ik denk dat Twitter en dat soort dingen, nee, dat doet niks mee. Maar dat advies uh, wordt denk ik niet meer opgenomen. Maar, nou uh, wil ik eigenlijk bijna per ongeluk er een vraag van maken. waar ik zelf een beetje mee, mee rondloop. Is de capaciteit uh, van informatie oneindig? Kun je maar, kunnen we maar dingen op internet ja. blijven zetten? Maar is dat ja, je vraag dat of is je vraag meer van. Um, uh, hoe maak ik uh, structuur in die informatie? Of hoe bewaar ik uh, die informatie? Nou, mijn, vr mijn vraag is meer uh, hoe, hoe, uh, hoe ze bepaalde informatie uh, niet meer toegankelijk hoeven te maken. Want, want, want waarom moet je. Ik snap, niet. Ik snap gewoon niet hoe, hoe je alles. Uh, uh, uh, toegankelijk kan maken wat je ooit op het online hebt gegooid, zeg maar. En als je daar uh, een beetje handig in bent, dan kan je, dan kan je echt heel veel vinden. Ja. En dat, dat vind ik eng. Dat dat denk ik van. Uh, nee, ja, Edison, even want, want ik, uh, je geeft heel veel informatie, maar wat is je vraag? Want, mijn, uh, vraag is, mijn vraag is van de, hoe, hoe uh, uh, misschien iemand die van ICT uh, wat is je vraag? heeft mijn vraag is van, uh, uh, is het mogelijk om bepaalde verouderde informatie, van wie dan ook, ja. uh, wegens capaciteit of wegens opslag, uh, capaciteit uh, niet meer toegankelijk te laten maken? Zeg maar. Ja. Ja? Ja, vind ik een goede vraag. Oké. Okay. Ja, het, het doet Dat mij was... denken aan, je had... Oh, um, je had... Uh, een, uh, ooit bij het Songfestival was er een politieagent die mm -hmm. deed voor Nederland mee aan het Songfestival. Ja, de, de sommige mensen, bij, bij sommige mensen gaat dan meteen een lichtje branden. Ik, mm -hmm. um, hoe heet die nou? Uh, Franklin Brown en... Uh, het was een duo. Oh, wat erg dat ik dat dan weer niet weet. Hè? Dat af en toe dan uh, wil mijn. Geheugen, die laat me dan een beetje in de steeg. Je bent te veel met je huis bezig, wat, niet, wat maar niet verkocht wordt, denk ik. Ik denk dat dat het is. Ja. <laughs> Misschien, te duur. Misschien moet je even, even 10.000 euro zakken of zo. Weet je? Ja, nee, daar heeft er helemaal niks mee te maken. Maar Franklin Brown en Maxine, zeg ik nou uit mijn hoofd. Dan hoop ik dat ik het goed zeg. Die deden mee aan het Songfestival. En toen kwam die, uh, die Franklin Brown kwam in het nieuws... omdat er, er was iets was geweest... Met uh, een vechtpartij. Of hij had zijn vriendin geslagen of zijn vrouw geslagen. Ik weet niet meer. Ja, ik moet oppassen wat ik zeg op de radio. Want als het niet waar is, dan, uh, dan uh, heb jagen, ik het gedaan jagen, straks. Dan, uh, nou, dat vind ik allemaal niet zo erg. Maar smart. ik wil niet dat mensen denken dat het zo is, omdat ik het gezegd heb, terwijl het helemaal niet zo is. Maar in ieder geval, dat verhaal probeerde ik een keer terug te zoeken, ook via Google. En ik ben best wel heel handig daarmee. Mm -hmm. Maar ik kon er gewoon niks over terugvinden. En toen mm -hmm. dacht ik, ja, de, blijkbaar. Kun je dat dus wel uh, of laten verwijderen, of zelf verwijderen, of... Uh... Nee, maar ik denk dat je dat toen had gelezen in een of andere artikel. En heel veel uh, persagentschappen, die, die, die, die lieten inderdaad uh, regelmatig hun, uh, hun bestanden. Dus dat, dat, daar gaat het niet om. Kijk, het gaat er gewoon om dat ik uh, uh, uh, informatie van mezelf tegenkom... Ja? Die uh, tien jaar geleden op, in, in een of andere misschien dronken bui erop is geramd. En dan denk ik van shit, hey, dat, uh, dat moet er toch echt wel af. Maar ik, ik kan nog wel nog uh, terug. Toen, toen we nog met die uh, uh, inbouw modems uh, zaten. Ja, zo. Dus ja, ja, ja. Ja. Zelfs die informatie kan ik nog helemaal echt tot, ja. tot, tot uh, letter toe terughalen. Maar, maar een heleboel van die... Uh, Agentschappen die. die... Nee, joh, dat, dat, nee, dat is Nee, maar niet... informatie als je goed zoekt, dan kun je heel veel dingen kunnen. Nou, net wat jou zegt, het kan je eigenlijk nog tijden en tijden blijven achtervolgen. Of je nou wil of niet. Mm -hmm. Alleen ja, sommige dingen zijn gewoon met geen mogelijkheid meer terug te vinden. Dus ik ben inderdaad. Nou, wat dat betreft onderschrijf ik gewoon jouw vraag. Is het mogelijk om uh, informatie via internet ontoegankelijk te maken? En hoe doe je dat dan? Ja. Ik zet hem erbij, Edison. Naam, datum en. Ik geloof dat er nog iets is, weet je, want en dan dan vind je bijna alles terug. Ja, precies. Naam, data ja. of dus datum ja. en uh, en uh, even kijken. Dus, dus het het dus, uh, voorleidend onderwerp of zoiets. <laughs> Ja, gewoon het onderwerp lijkt me. Ja, precies. <laughs> Oké, okay. dan vind je bijna alles terug. Oké, okay, hey Astrid, uh, ik hoop echt dat je binnenkort uh, gaat verhuizen. Ja, ik weet niet hoe je erbij komt, maar ik vind het ik vind prima. Dag Edison, okay. <laughs> doeg! Bye. 0800-1121. En als het de eerste keer is dat je belt, dan is dat prima. Franklin en Maxime waren dat inderdaad van het Songfestival. En um, het liedje heet De Eerste Keer. Kevin. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. We kunnen schaatsen op de Zwanenburgbaan, hoor. Dus, uh... Nou, dat je het even weet. <laughs> Weten de vliegtuigen weet. dat ook? Uh, nou, ik, heb ze, ik zie ze nu niet overkomen, maar het is twee uur s'nachts. Dus ik neem aan dat ze dat even met lunchpauze zijn. Oh ja, tuurlijk. Goed. Tuurlijk. Ja. Ik, uh, ik wil als internetfiguur uh, even reageren op die man die net belde. Ja. Over die informatieplaatsen op uh, internet. Ja. Ik weet er zelf heel veel van, want ik werk uh, regelmatig voor internetproviders. Dus Kijk, ik weet wel hoe voor ik een beetje in de steel zit. Ik vind het heel grappig als mensen zeggen, ik weet daar heel veel van. Ja, ja, ja. Nou, je kan me alles vragen wat je wil. Nou, ik, uh, ik, ik... Uh, kun je verouderde informatie verwijderen? Nee, dat gaat niet. Want het, uh, hetgene wat je moet. Nou, je kan het wel, maar dan zal je contact moeten zoeken met de site-eigenaar waar je dat oh, past. Ja. Ja, dus uh, wat ik die man wil aanraden, is sowieso uh, naar die website toe te gaan waar hij dan dat gepost zeg maar, heeft, waar hij gereageerd heeft. Mm -hmm. En uh, contact op te nemen met die website met een vriendelijk verzoek uh, die posting van hem te verwijderen op het internet. En dat is uh, die website-eigenaar dus verplicht, omdat het gewoon eigenlijk wet op de privacy is. Ja. Als jij iets post op internet, dan zit daar ook auteursrecht op. En als jij het er vanaf wil hebben, dan zijn zij verplicht het er vanaf uh, te halen. Oh. Alleen, ja, dat is zo. Als ik een uh, reactie uh, plaats op de, op de Telegraaf en ik wil die reactie ervan af hebben, dan kan ik contact zoeken met de Telegraaf-website om te vragen of ze mijn reactie willen verwijderen. Jeetje. Ja, dat moet toch mogelijk zijn? Want ik kan, ja, ik kan nu ook zes whisky op hebben en heel iets raars zeggen en dat ergens posten. En ja, maar dat, dat is... is toch je eigen verantwoordelijkheid. Als jij zes whisky op hebt en je zegt hier iets raars, dan ga ik het niet eruit zitten knippen ja. achteraf hoor. Maar, maar dat is dus de eerste tip. Uh, alles op internet Geen is openbaar. Geen whisky. Ja. Nee, alles op internet is openbaar. We zitten met z'n allen in een heel groot netwerk. Ja. En waar je wat. Waar je wat, uh, waar je wat... Op internet, of tenminste waar je wat meer zegt, daar ben je zelf natuurlijk verantwoordelijk voor. Alleen het is hetgene wat jij zegt: mensen realiseren zich gewoon niet wat de uh, wat gevolgen ervan kunnen zijn. Nee, dat is, maar dat vind ik ongelooflijk soms. Ja, maar goed, ik, joh, ik ken mensen die zetten hun nieuwe mobiele nummer op Twitter neer. Gaan we eens dus op de Twitter search 06 doen. Nou, ja, dan krijg je zo'n zo mobiele nummers eruit van allerlei mensen. Ja, maar ja, dat is wel... Ik bedoel, dan krijg ik mobiele nummers van mensen die ik niet ken. Dus daar heb ik heel weinig aan. Nee, maar goed, die kan je wel opbellen en dan zeggen van... Uh, daar kan je natuurlijk wel een heel grapje mee uithalen. Of hun identiteit stelen. Oh. Door te kijken wie ze bevriend zijn. En dan... Snap je wat ik bedoel? Ja, wat... Wat een slechte, slechte gedachte heb jij allemaal weer. Ja, tekenen. ik hoorde laatst het verhaal van die, van die volle flessen cola in die statiegeld aan de maat gooien. Dus ik dacht, laat ik er ook nog een keer in. <lacht> dus, <voor lacht> allemaal slechte ideeën gewoon doorgeven. Ja, ja. Niet, nee, niet slechte ideeën doorgeven, dat niet. Maar je kan dus het uh, van internet afkrijgen door zelf contact te zoeken met de site. Alleen soms is dat lastig. Nee, maar jij eigenlijk... zegt dat nu en jij weet er veel van... Maar ja. ik kan toch niet geloven dat als ik nu de Telegraaf ga bellen en ga zeggen van goh jongens ik heb in uh, 2006 gereageerd in een artikel over een man die zijn hond kwijt was en ik wil dat jullie eraf gaan halen dat daar dan een mevrouw zit of een meneer die zegt van ja natuurlijk gaan we opzoeken ga ik nu zitten nou, verwijderen de, ze hebben toch wel wat beters te doen mag ik hopen. Nee, maar daar zijn, ze, daar zijn ze wel verplicht op. Ja op. ja. Maar ja, ja, dan weet ik precies hoe dat plan. gaat. Dan moet ik uh, een, um, een aanvraag uh, via internet uh, indienen, in zesfout. Ja, en, dat... en dan over twaalf weken, dan is de ja. stagiair aan de beurt om dat te gaan zitten zoeken en het zitten verwijderen. Ja, ja, ja. En, en die aanvraag is ook weer openbaar. Dan staat er heel doodlijke Ja. He, ja, ja, ja. <laughs> Astrid de Jong die vraagt aan om het artikel van de hond een reactie te verwijderen. Ja, die, dat, dat, die en die reactie ja. te verwijderen, waardoor het ja, dus ja, gewoon ja, ja, ook ja. daar weer in staat. Ja, ja, ja. En, en dan begon we de vraag, gaat dat maar oneindig door? Ja, in principe gaat het gewoon oneindig door. Want we, zolang er, uh, ja, weer servers zeggen, we hebben het vorige keer volgens mij al een keer over gehad, zolang er maar servers bijgeplaatst blijven worden in het datacenter, ja. blijven die websites maar informatie kunnen opslaan, dat is oneindig groot. Ja, maar het kan toch niet? Nou ja, het, wat het belangrijkste is, ik kan, ik kan nu al niks vinden in mijn huis, laat staan dat ik ooit nog iets kan vinden op een gegeven moment op internet. Nou ja, via Google kan je toch wel heel veel vinden als je je eigen naam op Google ja, ja, natuurlijk. Maar als je iets specifiek zoekt. Ja, hoe bedoel je? Geef eens een voorbeeld dan? Je... Um, ja, ik, ik kan me gewoon zo voorstellen dat uh, uh, op een gegeven moment er zo verschillende. Kijk, weet je wat ook het nadeel is van internet? Dat uh, bijvoorbeeld dan. Uh, nou, stel ik zoek de openingstijden van de bibliotheek in kampen. Ja. Dan toets ik in op Google, openingstijden bibliotheek kampen. Ja. En dan krijg ik uh, meestal gewoon hup, meteen een linkje naar een, uh, naar een pagina... waar de openingstijden van de bibliotheek in kampen. En dan denk ik, oh, makkelijk, woensdagochtend, kwart over negen open. Dus ik sta om kwart over negen voor de, voor de deur. En dan blijkt dat een pagina te zijn uit 2003. Ja. Ja en, dat, ja, ja, en er ja, staat ja, ja. dan nergens bij dat dat zo is. De openingstijden nee. zijn al vier keer veranderd sinds die tijd. Ja, maar die, die pagina zegt van URL veranderd, maar die oude URL staat nog wel in Google. Precies, en dit, dit, ja. is, dit is een, een, een, een puur theoretisch voorbeeld, hoor. Dat niet ja. mensen nu denken van goh, wat slecht geregeld van de bibliotheek in kampen. Maar zo zijn er verschrikkelijk veel. Ook als je kijk, ik zit dus nu bijvoorbeeld. Uh, te zoeken naar dat verhaal van Franklin Brown... dat ik net even aanstipte. En ik vind ja. van alles door elkaar heen... Ja. Uh, dat hij een uitspraak van de rechter aanvecht. Dat ik, en en, en dan kan ik, niet eens, ik kan niet eens meer plaatsen wanneer het was. En dat wordt alleen maar erger. Ja, je bedoelt dat er zoveel informatie komt over een bepaald onderwerp... maar dat dat dan niet terug te vinden is. Ja, en het is meestal ook slecht gedocumenteerd. Gedocum omdat iedereen gooit inderdaad maar iets op internet. Dus als ik straks denk van... Goh, en wat, wat dat betreft is dit programma dus ook weer van goud. Want als iemand straks een vraag heeft over een koekoek en ik denk nou ik ga eens googlen op koekoek. Dan vind ik gewoon 7800 hits op koekoek. En in het ene staat ja ze duwen hun jongeren uit het nest. En in het andere staat nee ze duwen jongeren niet uit het nest. En dan, nee. jongen, en dan weet je nog niet uh, uh, uh, wat nou waar is. Nou ik zeg het beste kan je altijd maar kijken op die uh, online encyclopedie je geeft altijd nog de beste informatie. Ja, maar ja, dat zeggen we nu, maar over twee jaar is er weer van alles anders en uh... Ja, ja, ja, ja, ja, ja, nou, ja. Dus, nou ja. maar goed, dat vraag goed. ik me wel eens af. Waar moet het allemaal naartoe? Waar blijft het overzicht? Ja, ja, dat is inderdaad ja. Wat ik nog wel als tip wil geven aan iedereen is, gebruik sowieso gewoon een andere naam op internet, gebruik je echte naam niet. Nee, dat vind ik echt een hele slechte tip. Ja, zo. omdat je daarmee de bevolking van de wereld verdubbelt, Kevin. Of verdubbelt, <laughs> verzesstienvoudigt. Want iedereen gaat onder zestien namen van alles en nog. wat. je kunt nooit meer ja, terugvinden wie het geweest is. Ja, nou ja, of neem een nickname aan of zo, of zoiets. In plaats van een uh, totaal andere naam. Maar dat, en dat denk ik ook wel eens. Um, uh, dus zoals mijn, mijn Twitter, dat is uh, was ook nog weer zoiets stoms. Maar drie jaar geleden dacht ik, een Twitternaam, een Twitternaam. Uh, Astrid, nee, die was natuurlijk al weg. Astrid de jong. Nee, is ook al weg. Uh, nou, nog wat dingen geprobeerd. Nou, Astrid is lief. Ja, die kan. En nu heet ik Astrid is lief op Twitter. Ja. En daar ben je dan zo aan gewend, dus dat blijft zo. Maar ik denk over tien jaar... hoe heet jij, Heb jij een Twitter-account, Kevin? Nee, ik, heb, ik doe helemaal niet mee. Want dat is echt de grootste rotzooi die is. Maar goed, jij, jij zegt neem een andere nickname. Dus waar gebruik jij dan een nickname voor? Overal. Ik reageer niet onder mijn echte naam, want uh, als mensen mij gaan lopen uh, googlen, dan zullen ze echt helemaal niks van mij vinden. Maar uh, ja, dan wil je natuurlijk niet vertellen onder welke naam je wel reageert, want dan uh, <laughs> weten we het alsnog. Nou, ik gebruik een heleboel verschillende nicknames, maar ik vind, kijk, dat hele virtueel reageren op onderwerpen, ja, waarom, waarom zou ik verplicht moeten zijn om mijn eigen naam te gebruiken? Eh, Oké, okay, maar goed, als jij dus op een forum of zo reageert, dan heet je dus bijvoorbeeld uh, Master of Sudoku. Ik roep ja, maar wat. Ja, ja. En, maar ik denk dus over tien jaar, dan heet jij ook gewoon Master of Sudoku. Ja, dat zou heel goed kunnen. Dan hè? zitten we op een verjaardag <laughs> en dan zeggen we tegen elkaar... Hé, uh, hey, komt Master of Sudoku nog? <laughs> dat denk ik. Nee, nee, nee, ik zeg alleen de afspraak is liefkom. Maar je ja, kan je Twitter ook wijzen, trouwens. Je kan je Twitternaam, opruisen, ja. He, je kan je Twitternaam ja, dat weet ik wel. Maar ja, dan, uh, de, de, de, de, mensen zijn er nu aan gewend. En ik zelf ook vooral. Ja, ja, ja, ja, maar en goed, één is... tip is, gebruik gewoon een andere naam als je niet wil dat, uh, dat je eigen naam in Google terecht komt. Goed, nou, dat, uh, <lacht> ik denk dat het rijkelijk <lacht> laat komt voor Edison. Maar... <lacht> ja, ja, hij, hij kan altijd nog contact zoeken met die website om het gewoon te verwijderen. Dat moet toch gewoon niet zo'n probleem zijn. Nou ja, maar ik, ik snap jouw advies, maar ik kan me niet voorstellen dat dat zo soepel gaat. Nou ja, ja. Nou, Goed. het moet zou het wel moeten, zeg jij dan. Ja. Nou ja, ze dus zijn er wel toe verplicht. Oké. Okay. Nou, staat genoteerd. Dankjewel, Kevin. Oké. Okay. Tot, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dag, master doei, doei. of sudoku. Ja, doei, doei. Doei. hartelijk Adjoenblieft, <laughs> dag. Hallo, dag. Ben. Ah, dag, ben. Dag, afsprit. Ben Asperger. Dan weet jij wel genoeg. Dan weet ik het meteen, inderdaad. <laughs> Ik heb, weer een, uh, ik heb weer een maaltijd uh, gedoe. Oh jee. En nou, het is eigenlijk meer hoe moet je het maken nou? Eigenlijk is dat hetzelfde, hè? <laughs> ik, nee, ik blijf het grappig moet... vinden. Jij denkt dat dit ja. programma gewoon echt jouw persoonlijke kookboek is. Maar dat geeft ja, niks. Ja, nee, dat geeft niks. Ik weet zeker ja. dat er wordt op gereageerd. Ja. Ik wil me niet schamen als ik bij iemand een eigen eten. En ik deed dat. En oh. ik hak dat kopje eraf. ja. En dat mens daar keek me aan, ze zegt, dat moet niet zo. Want je kunt een eitje kun je op drie manieren kun je doen. Oh, is daar etiketten het, voor? Ja. Je, nou, je kunt het kop eraf hakken. Ja. Dat doe ik altijd. Ja. Je kunt het kopje pellen. Ja. Of je kunt het hele ei pellen. Nou, mijn vraag is, hoe moet het dat je je niet hoeft te schamen? Dat is de vraag. De, ja. Het is heel simpel, maar dat, dat, dat je met een gerustheid ergens een ei kan eten, dat it. Maar, Ben, Ben Asperge, hoe Wat vaak, ben Asperge, hoe vaak ja. komt het voor dat ja? jij bij iemand anders een ongepeld ei gaat zitten eten? Wat is een... Uh, nee, dat doe ik nooit. Ik, ik, ik doe altijd in één keer met dat mes pok, onthoofden. Weet maar wel? hoe vaak onthoof jij een ei bij iemand anders thuis? Nou, dat is wel regelmatig. Als ik iemand thuis zit en ik krijg een ei, dan doe ik het op deze manier. Maar want hoe dat Vaak vind ik prettig. krijg je, jij, jij krijgt ongepelde eieren. Nee, nee, nee. nee ik heb het over een of... ei met zo'n uh, met, met een jas aan. Ja, ik begrijp wel wat je. Dat begrijp ik wel, Ben, wat je bedoelt. Maar wat ik niet begrijp, is hoe, dat jij zo regelmatig bij mensen eieren geserveerd krijgt. Nee, het is mij een keer overkomen. En ja. toen dacht ik... Toen Voor de dacht zekerheid. Ik, nee, het is me ook een keer overkomen in een hotel. Van ja. hoe moet dit nou? Hoe kun je nou op de allerfatsoenlijkste manier een ei eten? Z zonder dat andere mensen jou aankieken. Want als je in één keer uh, zo'n... Je, je tafelmes pak waar je je boterham mee smeert en je kap zijn kop eraf. Ja, dat kan ik me voorstellen dat mensen denken van zo moet dat niet. Nou, moet dat nou met een theelepeltje dat je, dat je die kopje inslaat? Ja. Moet je hem helemaal pellen of mag het wel hoofd eraf? Nou, dat is mijn vraag. Maar er is dus een mevrouw in jouw kennisenkring die vindt dat jij volgens de etiketten niet zo hoofd eraf mag meppen. Nee, ik zat over aan de tafel en ze zei, ja. nee, wat ben je nou mee bezig? Ja, maar strenge mevrouw. Ja, ik zeg, uh, dat doe ik altijd zo. Ja. En zij dus, zegt, dat zijn drie uh, dat, wil ik. Dat, dat Astrid. Ja. Dat is, mijn, dat is mijn vraag. En ik wens je een hele fijne nacht. Dank je wel, hè. Alsjeblieft, meisje. Doe. Dag, Ben. Doe, lieverd. Hoe eet je een ei volgens de etiketten? 0800-1121. Hamid. Hey, Astrid. Heb je er gevraagd? Ja. Oh. Maar niet uh, zoals ik gepland had. Nee, maar, nee, waarom verbaast me dat niks? Ja, erg, hè? Maar hoe, hoe, wat, waar, wat is er gebeurd? Ja, want even voor de duidelijkheid, ik heb jou al 27 keer gesproken over het feit dat je je vriendin ten huwelijk zou gaan vragen. Afgelopen zomer was dat volgens mij. Ja, klopt. September, oktober, uh, november. Ja, en toen ik terugkwam uh, heb ik je geprobeerd te bellen. Ja, en ik wist dat je dan met vakantie zou gaan. Ja, precies toen, zeker. En, ja, en na je vakantie, tot de dag van vandaag, heb ik elke week geprobeerd. Eerlijk waar, Hamid? Hè? Ach, gos. Het is wel ja. fijn om te horen dat het programma zo populair is, maar het is toch ongelooflijk dat het zo lang moet duren voordat je... Maar goed, jij ging op vakantie. Jou zou op vakantie, zou je op een prachtig strand op je knieën voor je vriendin. Maar wat is er gebeurd? Ja, wat alleen maar stress... Dus er is niks van gekomen. En toen we terugkwamen naar huis. Ik dacht: van Ja, moet toch van komen. Ja. En ik bleef dat ze op zitten wachten. En toen zei ik: Weet je wel, nou. Even wachten, zei ik. Ik heb me boven me omgekleed. Met mijn stropdasje, pakje aan. Ze zegt: Wat ga je doen? Moet ik ook maar omkleden aan hen? Ik zeg: Nee, nee, hoeft niet. Ja, maar en jij dan? Ja, wacht nou even, zei ik. Weet je wel. Toen heb ik die tafel midden in de woonkamer gezet. Kaartjes aangezet, even fruit op tafel. Fruit? Wat drinken. Ja. Ik zeg, ga eens even zitten. Nou, ze keek met die grote ogen in mijn ogen. Nou, ik had alles gepland, weet je wel. Ik, ik had zoveel te zeggen. Zo romantisch wou ik het overbrengen. En op dat moment klap ik helemaal dicht. Ach. Dus ik weet je of leden over ons gaat en zo allemaal? Ja, ik zeg ja, ja. ja. Ze zegt, ja, doe maar. Maar ze, ze wist het, denk ik. Ja, nou, dat lijkt me wel. Ja. Ja. Ik zeg oké okay, en ik begon te zweten. Dus ik kreeg hem niet uit mijn strot. Ik dacht, hoe doe ik dat nou, weet je wel, op een leuke manier. Hamid. Toen ben ik naar ja. haar kant gegaan van de tafel. Op mijn knieën gegaan. En ik heb mijn hoofd op haar knie gezet. Zo van, lukt me niet. Oh. Dus ze begon over mijn hoofd taaien. Ik zeg, maakt toch niet uit, zegt hij. Ik zeg, ja, het maakt wel uit. Ik zeg, ik wil niks anders dan met jou samen worden, weet je wel. Uh -huh. Ik zeg, wil je wel met me trouwen? Uh -huh. Zeg, wat denk je zelf, zegt die gekkie. Toen pakte ze mijn beet. Toen tranen. En ik krijg nog steeds te veel als ik aan die moment denk. <laughs> ja, dus zo heb ik het gedaan. Helemaal anders gaan dan... Ik wilde eigenlijk. En nu is de vraag. Ja, ja, we, hebben al, we zijn al in ondertrouw gegaan. Oh, oh dan heb je het tempo er nu opeens in zitten. Ja. Ja, en we moesten toch gelijk een trouwdatum trekken, hebben we ook gedaan. Ja. Alleen we, we hebben nog niets geregeld, geen kleren gekocht, niks helemaal nog. En wanneer is die trouwdatum? Uh, in maart. Oeh. Volgende, eind volgende maand. Oeh, Hamid. Ja. Dus ik moet een weekje vrij nemen, denk ik. Nou, op zijn minst. Om alles ja. regelen. Ja, dat zou ik maar doen, inderdaad. Ja. In maart, joh. Ja, maar ik heb mijn woord gehouden. Je hebt je woord gehouden en ze heeft ook ja gezegd uiteindelijk. Het is niet gebleven met bij wat denk je zelf, gekkie. Wat zei je? Nou, dat ze ook ja gezegd heeft. Ja. ja gelukkig. Ze ja, zei wel op een hele leuke manier, ja. Hoe dan? Ja, dat raakte hem ook aan. Ja, met die ogen. Oh ja. vol. Ze keek erbij. Ja. En ze zei ja. Was, He. Ja, het was een leuk moment om dat te ervaren. Hé, He, nou, het is een pak van mijn hart dat het goed gekomen is. <laughs> ja, dankjewel. En uh, uh, mag ik ook weten wanneer in maart? Ja, de 27e. De... Oh, gelukkig. Het is een beetje eind maart. Ook... We hadden elkaar ook op de 27e ontmoet. Ah, nou... 27 maart, dan is het eindelijk zover. Hamid, ik kan nu al niet wachten. <lacht> ik, vind, ik vind nu al het evenement van maart, zeg maar. Ja. het? Uh, ja. Ja, sorry dat ik je onderbreek. Uh, ik had één vraagje voordat ik vergeet. Ik heb daar uh, met Annie ook heel vaak over gehad, maar we komen er niet uit. Nee. Uh, die hoofdpijn, hè, als iemand een hoofdpijn hebt. Ik heb nog nooit in mijn leven een hoofdpijn gehad, dus ik weet niet wat dat wow. is. Wat heerlijk, Ja. Ja. Maar, uh, dus ik dacht, hoofdpijn komt door uh, bloeddoorstroming, als je een beetje dikke bloed hebt ofzo. En zij zegt, uh, nee, dat komt door de spieren in je hoofd. Ja. Die gaan dan pijn doen. En als je dan gaat een beetje masseren, dan gaat het over ofzo. <laughs> ja. Weet je toevallig hoe een hoofdpijn komt? Uh, door wat eigenlijk? Wat gebeurt er dan? Ik denk inderdaad dat je, dat je dan eventjes de nek moet masseren, Hamid. Ligt het aan de spieren? Aan de bloed. Dat... Uh, ik heb geen niet... flauw idee. Home. Ik zeg 0,800... Maar Hamid, serieus, dat maakt... er, zijn... er is toch niet maar één soort hoofdpijn? Nee maar, nee, maar ik weet niet wat het is. Ja, maar het verschilt toch per hoofdpijn? Heb je verschillende soorten van hoofdpijn? Ja, Hamid. Oké, okay, maar dus elke keer is het uh, een andere oorzaak, zeg maar. Nee, maar Hamid, je kunt toch ook niet zeggen... Ho uh, hoe komt het dat je pijn in je vinger hebt? Ja, van binnen in moet het Ja. Er kan ergens gekneusd zijn of iets, weet ik niet. Ja, kan van alles zijn. Zo is het toch ook met pijn in je hoofd? Ja. Maar dus dat kan aan alles liggen, niet aan spier of aan bloed? Dat kan. Het kan van alles wezen. Oké, okay, maar echt, de antwoord uh, is er dus niet voor. Door één oorzaak, zeg maar, dat je dan. Nee, maar ge krijgt. geef er gewoon een asprientje en, en masseer er een beetje en dan komt het helemaal goed. <laughs> okay. hoop, hoop ik. Dat is een beetje mijn medisch advies <laughs> voor verdacht. Hamid, ik ga ophangen. Ik wens je fijne bruiloft. Tot de volgende ja. keer. Dankjewel aan jij. Uh, nog fijne programma. Gefeliciteerd vast, hè? <laughs> Dankjewel. Hè. Dag Hamid. Doei, je Doei, doei. It's a If trash, got a pocket full of cash Mars en Marry You. Chris Oosterom. Hoi Astrid. Hallo. Ik wou het graag even over die Mona Lisa. Nou mooi, want uh, inderdaad de vraag van Anneke was... Uh, er is een tweede Mona Lisa gevonden uit dezelfde tijd. Hoe weten we nu welke het origineel en welke de kopie is? Ja, ik ook even, mag ik nog even snel iets over Hamid zeggen? Jawel. Want het ging over hoofdpijn. Was dat zijn vriendin of was hij dat zelf die dat had? Hij heeft zelf nog nooit ik, van zijn leven hoofdpijn gehad, vertelde hij. Als ik drie uh, six-packs uh, bier koop, dan uh, koop ik altijd een uh, pakje aspirine bij. Heel verstandig. Ja. <laughs> dat nee, zijn nog eens die, uh, Mona Lisa in de Prado is volgens mij veel mooier dan in uh, het Louvre. Want uh, Mona Lisa heeft wenkbrauwen mm -hmm. en uh, het, het Toscaanse landschap... wat wat toch ja. net iets anders is dan het Kampense landschap. Dat is, dat is veel helderder, omdat die veneerslagen gewoon uh, ja, minder zichtbaar zijn. Ja. En het is een leerling. Nou, die heeft dat net iets anders geschilderd dan Leonardo zelf. Maar hoe weet je dat nu? Want het is toch allebei... Um... Het schijnt dat een leerling naast Leonardo gestaan heeft. Ja. Die heeft diezelfde vrouw geschilderd. Ja. En dat is ook een verhaal dat... Uh, dat dat, dat, dat, dat dat geen vrouw was, maar dat dat het gezicht van Leonardo was. Maar dat, dat, dat wordt nu dus een beetje doorkruist. Ja. Nou ja, ik ben geen kunsthistoricus uh, of zo. Maar ik vind het wel waar interessant, ja. Maar uh, stel Leonardo da Vinci heeft staan schilderen... en daar heeft een leerling wat natuurlijk onzin. Want in die tijd schilderden zelfs leerlingen gewoon aan het schilderij mee. Ja, en hij heeft ook... Dat is nog, nog extra interessant. Daardoor zou je kunnen denken... van dit schilderij moet wel een echt schilderij zijn. Uh, allerlei correcties uitgevoerd die Leonardo ook... op zijn schilderij heeft doorgevoerd. Dat heb je vandaag waarschijnlijk ook op Radio 1 gehoord. Misschien. Nee, ik denk dat ik toen sliep. Toen sliep? <laughs> ja, dat is een beetje lastig. Ik zou heel graag 24 uur per dag ja, naar Radio ja, 1 ja, willen luisteren. Dat vind ik dus bar interessant. Van nou, uh, ja. nou, we hebben dus mensen aan schilderen... En ze suggereren nu dat daar een leerling naast gestaan heeft. Ja. En dat schilderij hangt nu in Prado. En dat schilderij heeft... Dat is ook weer zoiets... Ik weet niet of ik het al genoemd heb, maar... Die heeft wenkbrauwen. Ja. Dus die van Leonardo heeft geen wenkbrauwen... En die andere heeft wel wenkbrauwen. Maar Leonardo zal alles weggelaten wat hij maar weg kon laten. Want dat zijn de grote kunstenaars. Nou ja... Het is, het is gewoon heel bijzonder. Ja, maar los daarvan... Dan als, als er twee schilderijen zijn die naast elkaar gemaakt zijn, ja. dan is het toch geen origineel en een kopie. Ja, het zijn twee origineelen. Ja, eigenlijk wel. Maar die leerling heeft wel een beetje naar Leonardo van kijken. Ja, maar daar is een leerling voor toch? Ja, ja precies. Ja. En, en, ah, ik, en, ik vind nou, het helemaal eigenlijk vind ik het helemaal niet zo raar. Kunnen, want dat was eigenlijk mijn eerste opmerking. Het zou heel goed kunnen dat hij in Prado mooier is. Mm -hmm. Dan die van Leonardo, terwijl ik die van Leonardo al drie keer gezien heb in het Louvre. Want dan, dan ga je dan van kijken, aan een afstandje door het glas heen. Je mocht er helemaal niet meer bij komen. Vroeger stond er een kist voor. Tegenwoordig staat er een hele stellage voor. En alle ja, Japanners en Chinezen ja. staan te videoen daar. Ja. Het is gewoon geen doel meer om erbij te komen. Maar dat, dat is dan... Ja, dat is zo'n hype dan. Ja. Ja. Ja, ja. Maar goed. Ik, ik had gedaan gehad. Want ja, ik zie je foto dan wel eens op uh, Max. Maar dat ze van jou zo'n schilderij gemaakt hadden. <lacht> daar gaan we weer hartstikke... Uh, we <lacht> ja, ik vrees het ergste. Nee, maar ik, nee, joh, ik ben wel. Graag, ik, maar, uh, nee, maar, maar. Wacht. Wat ja, nou? ik nou. Ik, uh, ik, ik heb me er redelijk in verdiept, dat merk je wel. Ja. <lacht> nou, een beetje. Je hebt toevallig een item over op Radio 1 gehoord. Ja, maar, nee, nee, nee. nee. Nee, hey, ik heb het zelf gezien. Prado heb ik nog niet gezien en uh, nou dat. dat... Als ik in de gelegenheid kom, zou ik zeker een keer gaan kijken. Want dat, maar uh, er is gewoon... De, ja, destijds, ik weet het niet precies, maar uh, wat ik me ervan voorstel... is uh, uh, dat Leonardo da Vinci die staat in zo'n atelier. En in dat atelier lopen allemaal leerlingen rond. Ja, en de, de, ene de ene leerling, de leerling is verf ja. aan, het, aan het mengen... en de andere is, ja. is uh, aan het oefenen in uh, rechte neuzen en schilderen. Ja. En de andere die denkt van... Oh, nou, Leonardo die staat uh, en nu die mevrouw te schilderen. Laat ik ernaast gaan staan en is even goed met de meester. Oh ja, dus nu doet u dit. Oh, dan, dan doe ik dat ook. Ja, dus... Hetzelfde heb ik me vandaag aflopen vandaag. Maar want... wat, wat de vraag van Anneke is nu ook een beetje... Is, uh, want ze zijn allebei ondertekend met Leonardo da Vinci. Of niet? Nou, dat geloof ik niet. Hè. Oh, dat weet ik dan niet. Nee, nee want uh, nou, dat schilderijen Prado was inmiddels ook... Die hele achtergrond was zwart geworden, dat komt mm -hmm. dan door de venis, die is dan uh, zwaar geweest en dat, dat is dan verkleurd. Dat is een hele slechte kwaliteit Ik niet dat zijn handtekeningen eronder stond. Maar, nou, dat is maar, de vraag, want dan weet je wat, wat het originele kopie is. Van, ja. van, van die handtekening is van, zijn die leerlingen dan net zo goed als hij Want of wel, je dan, uh, schilder je dan iemand... Ja, die toch net iets smalle gezicht heeft en een beetje iets lelijke neus en iets rare ogen. Maar blijkbaar waren die leerlingen dan zo goed bij Leonardo da Vinci dat ze een vergelijkbaar schilderij maakt. Misschien zelfs mooier. Ik, ik, ja. ik zou me kunnen. Wie was die leerling? Voorstellen als die vrouw wel wenkbrauwen heeft en dat dat Toscaanse landschap mooier is, dat dat een mooie schilderij is. Ja, en dat we, dat, en dat we, we dus. Dat we moeten kijken wat die leerling nog meer gemaakt heeft. Ja, maar die naam. Daar is niet over gesproken vandaag. Maar, dus die naam is misschien heel niet bekend. Maar, Chris, het is natuurlijk niet zo. Uh, dat als jij naast mij gaat staan terwijl ik aan het schilderen bent, ben. en ja. ik zeg van nou je moet nu die kleur blauw gebruiken en je moet nu dit en je moet nu dat. dan. Dan ben je dus al bij voorbaat niet een betere schilder dan ik, als ik jou nog moet vertellen hoe je een schilderij maakt. Nee, het maar is wel, alleen Leonardo heel knap als je ja. bijna hetzelfde kunt maken. Leonardo kon alles. Het, is, het is je was heel veelzijdig hè? He? Ja. Ja. Ja. ja. Ja. Die ook meester was en die. Uh... Ging gewoon precies datzelfde staan schilderen. op dezelfde meesterlijke manier. Want dat. Nee, dat, nee, da, dat, nee, maar zo dat klinkt is. Dat wel. Nee, dat is het punt. Hij deed het niet op dezelfde meesterlijke manier. Ja, hij deed het dus. dat is het. Hij deed het inderdaad op dezelfde meesterlijke manier. als Leonardo da Vinci. Maar ja, dat, dat, dat, dat hij dat zelf niet raar. kan initiëren en bedenken. en uh, uh, alleen kan uitvoeren op. Uh, als die Leonardo da Vinci aan het volgen is, dat is wat een echte kunstenaar natuurlijk uiteindelijk maakt. Toch? Nee, het is allemaal veel te ingewikkeld. Maar, nee, maar in ieder geval, als, die, als, het, als het tweede schilderij niet gesigneerd is door Leonardo da Vinci, dan kun je dus zeggen: ja, dat is de kopie. Nee, maar, ja, of ja, dat Leonardo dat da Vinci maar, was de leerling. Al, die, die signeerde die dingen. Maar over dat signeer heb ik niks gehoord. Dus dat, daar kan ik niks over zeggen. Ah. Maar het, het boeit me. Het boeit me ont ontzettend. Want ik zie daar gewoon zo'n. Ja, dat zijn vaak hele jonge gasten. En de, tegenwoordig kunnen jonge gasten ook heel veel. Maar die hebben gewoon meestal schilderen. En ook die correcties. En, maar op een gegeven moment was er een schilderij over. Met misschien nog een iets mooier landschap. Ja. En, en iets meer wenkbrauwen. Ja. En, en nou zit ik. Je vindt niet de gek met het boel te steken. Want. Ik zie dat zomaar voor me. En dat ja. dat dan overgebleven is. En dat dat uiteindelijk in dat terecht dat gekomen, is. Ja, dat lijkt me gewoon heel bijzonder. En ik, ja, als ik de kans krijg, ga ik gewoon bekijken. Nou, gelijk heb je. Ja. Dankjewel, Chris. Kees. Oh. Ik zeg het de hele tijd oh, ook. Nou, drinken, drinken, Ja, want ik herken je stem wel, maar ik dacht nog. Ja, maar <laughs> Wat grappig allemaal. dat je onder een andere naam gaat bellen, maar als jij dat wil. Maar nee, ik heb je gewoon verkeerd nee, nee, verstaan. Nee, Sorry, Kees. Ja, dat is heel raar, want ik ben eigenlijk heel verlegen. Dan, dan zeg ik, uh, Kees Oosterman, dan, dan klinkt dan klink het als crees. Omdat je het dan een beetje binnen, binnen mons mompelt. Ja. <laughs> ja, ja ik denk al wel. Dankjewel. Dag, Doe. Kees. Hoi. Annemien. Ja, goedemorgen. Hallo. Ik woon in Bunnik. Ja. In Kasteel Beverweerd. Oh bij Kasteel BVW. Oh, daar, daar kunnen de mensen regelmatig op bezoek gaan. Ja. om de producten te zien van de meester vervalser, eh, Jansen. En deze meester vervalser die heeft jarenlang voor elkaar gekregen. dat zijn eh, schilderijen naar, of kopieën, of wat dan ook. in allerlei musea als echt verkocht werden. Dit, dit, dit een beetje ter inleiding. Er is natuurlijk een heleboel mythe rondom het schilderij van Leonardo da Vinci. En wat ik nou zo aardig vind van vandaag... is dat kunsthistorici ons geholpen hebben... om een deel van die mythe door te prikken. Ja. En die hebben ons laten zien dat het een ambacht was... wat mm -hmm. je op een meestelijke manier uh, je eigen kunt maken... zoals haute Couture van Dior... of noem maar op, welke haute Couture, uh, maker in Italië of Parijs... ook zijn atelier heeft... waar uh, op bestelling uh, modellen worden gekopieerd... naar ontwerp van de hoofdontwerper. En die ja. hoofdontwerper die onder die naam ontwerpt... kan een meneer Pieters uit Nederland zijn... maar hij werkt onder de naam van Dior. En dat ja. is in een Dior. Ja. Nou, zo zie ik ook... Het atelier van Leonardo da Vinci ja. leidde mensen op. En Leonardo da Vinci kreeg van een of andere edelman uh, de opdracht om zijn geliefde te schilderen. En men ging aan het werk en hij had een meesterleerling naast zich, of misschien wel zijn top schilder. Ja, die... En ze schilderde dezelfde vrouw. Ik... Alleen het schilderij... Ja. Wat de opdrachtgever wilde hebben, wat door Leonardo da Vinci zelf gemaakt was, wilde meneer da Vinci niet kwijt. Want waarschijnlijk was hij een beetje verliefd geworden op zijn model of weet ik veel wat. In ieder geval, de opdrachtgever kreeg dat andere schilderij. Maar is dit nu jouw interpretatie, Anemien? Dat heb ik vandaag gehoord. Dat was oh. Net, ja, ik volgde. Ja, kijk, ik ben ook een beetje met die mythe opgegroeid. En als je begint met kunst te zien, en on, on, je komt onvermijdelijk ooit uh, Leonardo da Vinci tegen. Ik ja. heb het zelfs een keer uh, in het echt gezien. Maar wat ik inmiddels weet is dat het schilderij wat Terecht is gekomen in dezelfde tijd bij uh, de koning van Spanje. Ja. Dat uh, is, ook, er is ook aangewerkt, want ze hebben de hele achtergrond zwart gemaakt. Ja. En toen zag het er was even donkere achtergronden als bij dat wat in de Louvre hangt. Maar men heeft daar de moeite genomen om te gaan onderzoeken of het echt een kopie is die later gemaakt is... dus een paar eeuwen later of een paar honderd jaar later... of dat het in dezelfde tijd ontstaan is. En men heeft dus ontdekt dat het in dezelfde tijd ontstaan is... in de werkplaats van Leonardo da Vinci. Dat is dus een soort historische studie. Maar welke is nu het origineel en welke is Beide de kopie? Beide zijn origineel. Ja, precies. Beide zijn origineel. Dat ja. ben ik met de vorige spreker helemaal eens. En dat vind ik zo interessant... dat kunsthistorici nu eigenlijk een beetje van de mythe... ...hebben doorgeprikt rondom de enige roddelijke super schilder Leno Dat vind je Nee, er waren meer mensen die gelijktijdig een fantastisch mooi portret konden maken. En ja. uh, men had een opdracht gegeven. En die opdracht gegeven, hij werd aan zijn welse voldaan. Waarschijnlijk had hij ook nog aangegeven wat voor kleding zijn geliefde uh, aan moest, weet ik veel. Ja. In ieder geval, gelijktijdig. En Leonardo da Vinci tekende, omdat hij de werkplaats beheerde... ...hij tekende met zijn naam. Zoals een kledingstuk van Dior onder de naam ja. Dior, veel ja. ja, ja. Maar hij had de buit binnen. Het schilderij van de topleerling ging naar de opdrachtgever... ...en hij hield zijn eigen product. En dat is zodanig in slechte staat en zodanig onder de vernis... Ja. Dat ze niet eens aan durven komen, omdat ze bang zijn dat ze het ruïneren. En bij dat andere hebben ze het gedurfd. Dankjewel Annemien. Ik moet afsluiten, want Rachid Finch gaat voor ons het nieuws voordragen. Maar bedankt voor je bijdrage. Dag. Dag. 0800-1121.